8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Beschadigd door bosbranden. De ruim 88.000 inwoners zijn allemaal gevlucht. Volgens de provincie is het de grootste evacuatie in de geschiedenis van de Canadese regio. Het wordt een wonder genoemd dat er nog geen doden of gewonden zijn gevallen. Vanwege de branden is de noodtoestand in de provincie Alberta uitgeroepen. Het vuur is ontstaan door het warme en droge weer. Het lijkt er steeds meer op dat de Turkse president Erdogan... zijn premier Davutoglu opzij wil schuiven. De AK-partij houdt een speciaal congres... waarbij Davutoglu waarschijnlijk niet wordt herkozen. Dat zeggen anonieme partijbestuurders. De premier zou het niet eens zijn met een grondwetswijziging... die president Erdogan meer macht geeft. Sinds middernacht zijn estafetteploegen druk bezig... met het verspreiden van het bevrijdingsvuur door heel Nederland. In Wageningen is het vuur ontstoken. Meer dan 60 groepen sporters brengen het vuur onder meer naar de bevrijdingsfestivals. In Groningen ontsteekt premier Rutte het vrijheidsvuur om één uur vanmiddag. Donald Trump hoeft in zijn strijd voor het Witte Huis niet te rekenen op de steun van oud-presidenten Bush junior en senior. Trump is de enige overgebleven presidentskandidaat voor de Republikeinen. Bush senior zegt dat het voor het eerst is dat hij een republikeinse presidentskandidaat niet steunt. In het buitengebied van Waardenburg in de Betuwe zijn ongeveer 50 vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Een wandelaar zag ze liggen en belde de politie. Mogelijk gaat het om ecstasyafval. De reddingsbrigade waarschuwt mensen die vanwege het warme weer willen zwemmen in natuurwater. Het water is een graad of 11 en dat kan zorgen voor onderkoeling of kramp. Watersporters krijgen het advies hun wetsuit aan te doen.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 Zandvoort is zin in Zierven. Goedemorgen, Zandvoort. En we zijn binnen. Ja, we zijn weer binnen. Uh, de microfoons doen het en de boksen mogen uit, Casper 1. Dankjewel. Dankjewel. Wij zitten weer in Hotel Hoogland voor Goedemorgen, Zandvoort. Het is vandaag 30 april. Uh, de techniek, al genoemd Casper Gunsen. En Kordraaier uh, komt kijken, want die uh, gaat volgende week weer meedraaien in het team van uh, Goedemorgen, Zandvoort. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. Maar voor dank de koffie, Don de Grebber. Uh, naast mij zit Irene de Jaren. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Ja, heel anders als afgelopen woensdag. Ja, toen was ik helemaal Oranje, dat is waar. <laughs> en koud. En koud. Nee, ik had het zeker niet koud. Oh, okay. nee, daar had ik voorzorgmaatregelen voor genomen. Waar gaan we het allemaal over hebben, iedereen? We gaan het over hebben. We gaan het hebben over. Nou, bij ons is al Albert Rechterschot, directeur van Pluspunt. En daar gaan we praten over het maandelijks gesprek. Wat er allemaal gaat gebeuren en wat het verwachten staat. Eh, ook zit eh, bij ons eh... Noortje, Noortje Oliemuller. Die, die komt even vertellen over het, het podium, museum, over het podium, over het museum. 4 mei, viering, daar gaan we het over. Marina Wassena, uh, dode herdenking. En daarna, uh, 5 mei, dan vieren wij de bevrijding. En dat gaat uh, Roy van ons vertellen. Dan hebben we even een kleine pauze met het nieuws. En uh, dan komt, als het goed is, Jan Beelen van de CDA... praten over het gebruik van de zonnepanelen. Daar hebben we een brief over gehad ja. als bewoner. Dus uh, daar willen wij wel het een en ander over weten. Daarna uh, schuift aan Erik Weijers, directeur van het circuit Zandvoort. En Dan gaan we het hebben over de Max Verstappen Vendagen. Er komt steeds meer naar buiten daarover. Dus uh, wel interessant. Ja, en dan hebben we als laatste George Polman. Uh, die is van AG Architecten. En dan gaan we praten over de stand van zaken van het ontwerp van het Watertorenplein. Ik ben erg benieuwd. Ja, ik ook, want ik zou nou wel eens van, van hem willen weten hoe dat nou precies die voortgang moet gaan vinden. Ja. Want alle plannen zijn gepresenteerd. En uh, nou moet iemand nog ja of nee zeggen. Ja, er, dus er moet een, een bijl komen of een haan. Ja, een haan. <laughs> Noortje. Ja. Op de fiets hier naartoe uh, gesneld. Om toch nog even wat te vertellen over het muziekpodium. Het museumpodium. Ja. Morgen 1 mei. En het is uh, een bijzonder museumpodium. We hebben Fred Rozenhart met een hele leuke kindervoorstelling. Uh, Kleermaker Job gaat allerlei uh, uh, avonturen beleven. En het is gratis. De kinderen mogen zo naar binnen. Ouders mogen ook mee. Dus ik zou zeggen. Heb je een kinderfeestje of heb je iets te vieren. Kom naar het museum. Het is toch niet alleen voor kinderen. Ik, ik wilde ook komen. Oh ja. ja dat is goed hoor. Oh, kom ook. alsjeblieft en we schenken een lekker groot drankje. Kind. En limonade voor de kinderen. Ja. En we hopen op een grootschalige opkomst. Ik zag een, ik zag een foto ergens verschijnen van uh, kleermaker Job. Met ja. een aantal kinderen om zich heen. Is hij al een ja. keer eerder geweest? Hij is al een keer eerder geweest. En dan heeft hij een verhaal over de zoon van kleermaker Job. Die komt thuis. En dan gaat hij uh, allerlei mooie kleren maken. Ja. En nu uh, gaat hij avonturen beleven. Dus we zijn reuze benieuwd ja. wat het gaat worden. Bevat... Sorry. Even hoe laat? Uh, om de, drie, uur, drie uur. Inloop half drie, half drie. Van drie tot vier. Toegang gratis en een lekker drankje. In het museum. Zwaluweestraat nummer één. Oké. Okay. Ja, iedereen weet onder andere waar het museum is. Nou, we treffen en, nog steeds mensen ja? die het niet heet. Oké, okay, nou, uh, achter het raadhuis zou ik zeggen. En ja. dat heet dan ook uh, Zwarte dat nummer 1. Ik wens jullie morgen heel veel plezier. Ja, gaat het. En doe uh, ze de groeten. Ja, Dank dankjewel. wel. En wel dat ik in mocht breken. Ja, ja iemand die zo hard komt, die zo hard komt aan fietsen, kunnen we niet weigeren. Niet tegenhouden. Oké, Albert uh, uh, Rechterschot heeft een paar uh, minuten van zijn tijd afgestaan... Uh, in het uh, maandelijk gesprek wat we met jullie voeren. En dat gaat gaat dan over allerlei activiteiten in uh, in voor pluspunt en uh, zijn er nog meer namen Albert ja. <laughs> of we kunnen van alles verzinnen hoor kunnen we nou niet eigenlijk een overkoepelende naam het aannemen nou, er zijn wel mensen die dat nog steeds zo zeggen. Die ja. zeggen nog steeds dat een strekkie. Nou ja, als je dat gaat doen... ben ik bang dat je nog meer verwarring gaat krijgen. <laughs> dus dat moeten we niet doen. Dat denk ik niet. Het gaat erom, wat mij betreft... dat de mensen de weg naar ons weten te vinden. En of er nou een stempeltje ook op staat... of een stempeltje pluspunt... of wat voor stempeltje dan ook. Als het bij ons, bij ons streven is... dat we de goede dingen proberen te brengen... en dat mensen ons weten te vinden. En dat ze op de activiteit ook afkomen. En dat het... Aansluit bij wat mensen willen. Dat is, dat is ons streven. Dus vandaar. Dus uh, daar leggen we dan niet zo heel erg de nadruk op. Het merk of zo. Uh, uh, ons... Afgelopen uh, dinsdag was het lintjesregen uh, namens de koning. Ja. En jullie hebben je eigen lintjesregen. Vertel uh... ja, daar eens wat over. De koning gaf er hier drie weg in, in Zandvoort. We hadden er ruim twintig. En dat zijn uh, vrijwilligers die vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar... en deze keer hadden we ook twee vrijwilligers die twintig jaar... alle actief zijn voor <coughs> ons... Op allerlei gebied Op het gebied van beheer bij ons in het gebouw, maar ook huisbezoeken, uh, belbuschauffeurs, uh, allerlei klussen bij mensen in huizen doen. Noem maar op. Echt van alles en nog wat wat mensen doen. En dat doen ze dan onder, onder ze paraplu, maar eigenlijk doen ze het gewoon voor Zandvoort. Voor, om mensen bij te staan, te helpen, om um, nuttige dingen te doen. En uh, ja, dat, dat, dat wilden we vieren en we wilden die mensen in het zonnetje zetten. En ja, dat vinden mensen over het algemeen toch ook wel. Erg leuk om uh, dat te doen. De, zeker als dan uh, ook nog de, het college bij vertegenwoordigd is. Want dat geeft toch ook wel extra cachet. Het maakt het officieel en herkenbaar. En mensen voelen zich behoorlijk herken, uh, herkend, herkend dat dat gebeurt. En ja, dat, is ook, dat is ook terecht. Dat is helemaal, helemaal terecht als mensen zo lang uh, zich in willen zetten voor een goede zaak. Nou, jullie hebben ongeveer de grootste vrijwilligersclub van Zandvoort, uh, als ik het goed bekijk. Ik weet dat niet. Ik heb het nooit opgeteld. Ah, het, is ook, het is ook maar. Ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, Amid er iets van 150 uh, vrijwilligers heeft. En natuurlijk, al die verenigingen waar allerlei mensen actief in zijn, daar zitten ook heel ja. veel mensen hoor. Die het een en tanden doen. Sport, maar ook allerlei andere culturele verenigingen, het Museum heeft er. He, er zijn heel veel mensen actief. Ja. Ja. En wij bemoeien ons dan eigenlijk alleen maar voor, voor onze 206. Want dat hebben we ja, al, dat hebben dat is veel. veel. We hebben er 206 nou, op dit moment. Al die uh, 206 mensen zetten zich in uh, voor de gemeenschap van Zandvoort. Ja. Um, jullie hebben daar wel een guideline bij met allerlei dingen die uh, door jullie geregisseerd worden. Hè? Ik zie ja. daar de belbus liggen. En die gaat tegenwoordig ook uh, s'avonds rijden. Ja, maandag. Maandag gaat het beginnen om, uh, om een, een tijd uit te proberen of dat uh, gaat werken. Maar daarvoor zoeken we natuurlijk ook wel weer graag een, uh, ja, een, een 207. <lacht> <lacht> 207, <lacht> 207. 8 of 9. Wat uh. is het, het, het specifieke uh, doel of, of de gedachte bij dat s'avonds die belbus laten rijden. Is daar, maar ongetwijfeld is er Oef. vraag naar geweest. We willen, ook we willen kijken of, uh, of hoeveel behoefte er is. We ja. krijgen wel eens vragen. Dus we gaan gewoon uitproberen of dat Werkt. En als dat werkt, dan gaan we eens kijken of er dan nog meer uh, uitbreiding in zit. Ja. En uh, we zijn ook in gesprek met de gemeente om te kijken of er eventueel een tweede belbus gaat komen. Nou, maar daar zitten nog wel wat meer haken en ogen aan. Ja. En dan moeten we ook eens even goed kijken van hoe regel je dat dan allemaal. Dus daar zit nog wel wat, komt wat bij kijken. Maar daar hebben we het nu in ieder geval nog even niet over. Het is okay. gewoon maandag. Okay. Komt er, uh, vanaf maandag gaan we opnieuw uh, een nieuwe avond erbij doen. En daar zoeken we ook vrijwilligers voor om, uh, om dat te gaan doen. Doen, dus de zijn van harte welkom om te gaan rijden, om mensen te helpen met in- en uitstappen. Om uh, ja, afspraken te maken van, uh, voor de terugreis. De heenreis, dat moet wel geregeld worden en een terugreis wordt afgesproken. Ja. Maar binnen Zandvoort, hè? Is allemaal binnen de gemeente Zandvoort. Ja, Dat is wel belangrijk ook om te ja, zeggen. Binnen de gemeente blijven ja. we. gaan dus niet naar Halem of Halememeer of wat Nee, daar heb je andere instanties voor waar je als ouderen of wat ouderen ook gebruik van kan maken. Ja. Ja. Uh, dus de Belbus gaat door proef. Ja. Uh, zelf telefoonnummer neem ik aan. Hetzelfde telefoonnummer en uh, als je op maandagavond wil, dan, dan moet je je echt wel uh, maandagochtend proberen Oprijf. te opgeven, want dan kunnen we een goede planning maken. Ja, dat, is goed. is, uh, da, da, da, dat is het eerste wat ik had. Daarna zoeken we nog uh, wel meer een paar vrijwilligers voor uh, wandelen met iemand in een rolstoel. Daar zoeken we nog, uh, nog mensen voor om dat te gaan doen. En uh, vervoer, ander soort vervoer wat we ook doen. Mensen die naar het ziekenhuis willen die, uh, en die geen vervoer hebben, die doen ook een een beroep op ons. En daar hebben wij ook weer een, een stel vrijwilligers voor die dat uh, voor ons doen. En daar zoeken voor dat ploegje zoeken we nog wat, uh, wat aanvulling, wat versterking. En dat, dat gaat erom dat mensen bijvoorbeeld uh, zelf met hun eigen auto mensen meenemen om naar het ziekenhuis ja, te gaan. Ja, en, en daar uh, staat dan wel een vergoeding tegenover en dat moet dan wel met elkaar afgesproken worden voordat de rit begint. Een soort kilometervergoeding. Ja. Een soort kilometervergoeding, benzinevergoeding, want het, ja. het is niet de bedoeling dat, uh, nee. dat een vrijwilliger dan uh, ook nog een nee, nee, nee. voorbeeldje over. Het, uh, het ziekenhuis begon, had je het over wandelen met, uh, uh, met rolstoelen. Hoe, uh, ja. hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ga je naar iemand toe of, of komen ze bij je? Ja, wij, wij hebben een aantal mensen uh, die zijn bij ons bekend die wel graag zouden willen wandelen met iemand. En nou zoeken wij vrijwilligers die dat dan willen gaan doen. Okay. En dan is dat een kwestie van ook weer samen afspreken van één keer in de week of misschien vaker. En waar dan wandelen? Wil je, wil je dan hier in het dorp of wil je dat ergens anders gaan doen? Dat is een kwestie van met elkaar uh, goed afspreken spreken met elkaar. Ja, je zou mensen dus vanuit de belbus zeg maar, naar het dorp kunnen brengen en dan dat mensen dan daar... Ja, We kunnen alleen in de Belbus geen rolstoelen vervoeren. Nee. Dat, is het, uh, okay. dat is wel het nee, nee, nee. probleem. Dat gaat niet. Dus je kunt wel naar het dorp ergens afspreken, maar vervoer van een rolstoel dus dat hebben we ook nog niet. Ook niet de... als, als die opgeklapt kan worden dat je naar beneden nou, heen ja, maar... ja, Dat wordt dan nog steeds lastiger. Ik hoor. denk okay. dat je dan de chauffeur opzadelt met een probleem uh, <laughs> ja. wat je eigenlijk ja. niet moet willen. Er zit iemand met ervaring hier aan tafel. Ja. Ja. Nee, nou ja, goed. Ja, nee, het dat is even is voor ja. de duidelijkheid nee, dat, is dat belangrijk. Voor de duidelijkheid is dat belangrijk, denk ik. Goed, Ik zie nog een heleboel volle. Liggen en, ja, kunst, ik heb wat kunst, kunstwerk. Ja, dit is in het kader van de van tienjarig bestaan. Daar uh, hebben we al, uh, al wel eens eerder wat over verteld. Ja. Wat er komende maand aan de, aan de orde is, is uh, uh, een kunstwerk maken. We willen 150 kleine schilderijtjes, canvasjes uh, maken. En iedereen die daar zin in heeft, die kan er eentje komen maken. En dan maken, proberen we daar mooi geheel van te maken. En dat hangen we bij ons in het gebouw oh, op. Dat is heel bijzonder. Ja, En dan uh, proberen we om allerlei verschillende stijlen. <Klacht> en ideeën en zo, allemaal mooi naast elkaar te hangen. En dan, ja, ja. In een groot tableau. 150 schilderijtjes. Maar nou, dat nou... zijn, zijn, wat zou het zijn? 20 bij 20 ja. zal het zijn. Ja. Maar, maar dan hoe, toch. Hoe breng je daar structuur in? Uh, mogen daar, mensen daar, daar. binnen binnenwanden? <laughs> uh, ik kom schilderen. Daar ja. hebben we Jolanda Meijer voor die dat, oh. die dat soort dingen... Uh, okay. in goede banen gaat leiden. Ja, wanneer kan ik komen Aan, schilderen? U kunt donderdagmiddag 12 mei van 2 tot 4... Entree is gratis, een kopje koffie krijgt u uh, bij cadeau. Nou. Is dat uh, uh, 150? Worden die gemaakt in één sessie? Nee hoor, er zijn er al wat, uh, wat oh, gemaakt. Okay. Maar dit is weer eens een sessie om... Uh, dat mensen die daar nog niet uh, in de gelegenheid voor zijn geweest... om dat te kunnen doen. Ja. En wat ze dan meteen kunnen doen is uh, gebruik maken van onze wensboom. We hebben een, in, ter, in het kader van ons tienjarig bestaan ook een wensboom in het pand staan. Daar kunnen mensen een wens uh, doen. En moet, dat is niet een uh, Elke wens kan niet. Je kunt niet Ik wil niet naar mijn zuster in Canada, dus dat wordt een beetje lastig. Nee, dat, dat, dat ja, doen we dus niet dat, Je kunt het wel wensen, maar daar doen we niks mee. Nee, okay. En je kunt ook wel Super. zeggen, ik wil het, het winnende lot in de staatsloterij. Oh, dat klag, dat doen we ook niet. <lacht> nee, het gaat erom dat het wensen zijn die passen bij, bij pluspunt. Ja. Dus okay. uh, het, het heeft iets te maken met welbevinden of mensen die vooruit geholpen worden of gesteund. Of uh, een bijdrage aan, het, uh, aan de leefbaarheid in het dorp. Ja. Dus daar gaat het om. En daar hebben we in, uh, inmiddels een jury voor. En die gaat in september, gaat die, al die wensen die daarin zitten, gaat selecteren. We proberen tien wensen te vervullen. En, uh, nou, dat, uh, maar we hebben er al enige tientallen wensen hangen in de boom. Dus, maar er kunnen er nog wel meer bij. Ja, we hebben er, nog, we mee. er is nog heel veel plek. Nou, er, is natuurlijk, kijk, er zouden natuurlijk ook dingen in kunnen hangen waarvan jullie gedacht, nog nooit over nagedacht ja. hebben. Dat je denkt, van, nou, dat ja. is een goed idee. Ja, dat zijn dus hele, hele zijn leuke gang. ideeën. Hè? ja. ja. Dus op die manier uh, kunnen wij ideeën opdoen om uh, wat te doen. Wat we ook nog nee, doen in het kader van het tienjarig bestaan is een zingfestijn. Iedereen die er zin in heeft, oh, die kan op, vrijda niet. op vrijdagmiddag 20 mei kan komen zingen. En... Uh, oh, ja. Uh, het, gaat vooral, het gaat niet om de hoge kwaliteit van het gezang. Uh, je moet niet aan kantaten of aan dat soort is Gewoon gezellig met elkaar zingen. Ja. En uh, ja, contacten zingen. maken. En, uh, ja. dus het wordt ongeveer het grootste koor van Zandwoord wat de 20 mei... Ik weet, ik uh, weet het niet. Ik hoop het. We kunnen heel wat mensen Leuk. bij ons ja, We in. kunnen het wegleggen bij... En dat uh, is ook allemaal uh, in Noord, hè? He? Het is uh, allemaal in Noord. Okay. In, ook in pluspunt. pluspunt. Welke naam ook. Het ook in. Waar? in de Flevoland als je Richting, eh, richting Foma gaat en een daar je auto. <laughs> ja, dan ben je op het juiste over. Ja, Volgens mij zie je de, de wensboom dan uh, of niet? Die hangt nee, die in de hal, niet. of niet? Die staat in de hal. Als, als je binnenkomt, zie je in hem. Ja. Ja. Je dus als je een keer bloed moet prikken, kun je er ook gewoon rustig uh, een kaartje invullen. Ja. Um, dan hebben we nog op 6 mei uh, een kinderdisco, dus <kwijm> volgende week volgende vrijdag. Week, hè? Dus voor kinderen van 8 tot 12. Het thema is lente. Dus uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. kinderen zijn van harte welkom. En uh, kunnen. We kunnen gewoon komen kijken. Van hoe laat tot hoe laat is dat? Uh, ik heb het ergens staan. Ik dacht van... Oh. Ze uh, uh, uh, uh, uh. dus kunnen we dat ook op de site zien, hè? Ja, tussen, ik zit even te zoeken waar ik het heb. Maar tussen, voor... tussen al, al de folders... Uh... <laughs> ik heb een heleboel <laughs> folders ja, Maar mee het is geloven. wel grappig, want het, dat, dat kinderdisco is een beetje uit, uh, uitgeraakt. Terwijl dat toch vroeger... Nou, maar inmiddels weer niet, hoor. We het hebben is, tegenwoordig meer dan 100 kinderen. Het was altijd zo leuk. Ik weet dat mijn zoon daar ook naartoe ging. En die vond dat fantastisch. Ja. Maar de laatste keer krijgen we meer dan 100 kinderen per keer binnen. Ja, heel dus. leuk. Het, le het komt weer helemaal in. Het is goed, de, het is goed voor helemaal zich, want ze, een beetje ja, ze, ze ja. bewegen. En, uh... Roy van Buringen, die straks komt, die, uh, die, die, heeft het ook. Ook, die bemoeit zich ook. Be be be Oké, okay, nou, dan we gaan wij van de water. vragen wat het aan hem ook oh, okay. uh, Dan het laatste wat ik heb, is dat we op... We hebben wel eens vragen over kunnen we ook komen eten. Op maandag en donderdagavond hebben we dat. En op de donderdag is nog een beperkt plek. Dus als mensen mee willen komen... van hoe laat tot hoe laat is dat? Dat is vanaf kwart of vijf. Welkom en het eten wordt opgediend om half zes. Oké. Okay. Ja, dan goed. hoeven ze zelf niet aan mee te werken aan het, aan het klaarmaken? Dat, nee, dat, nee, dat wordt dat wordt gedaan door mensen van Nieuw Unicum en het RIBW onder leiding van een deskundige. Oh, okay. En dan uh, worden vrijwilligers serveren het uit en uh, mensen uit Zandvoort kunnen komen mee eten. Nou, en hebben uh, ja, we het een nou een eens aan of Of je, of ja. je vindt of gewoon het. gewoon eens een keer langs voor, voor de gezelligheid. Dan, kan je hebt maandag en uh, donderdag, maar je hebt toch dinsdag ook nog open eettafel. Ja. ja, maar dat is tussen de middag. En dat, dat, okay. niet, dat, dat wordt niet gekocht. Daar is ook altijd plek. Okay. Dus daar, daar dan bestellen we gewoon bij, bij de slager een extra aan. <laughs> dus dat is geen probleem. <laughs> Oké, okay, nou voor iedereen die uh, uh, met, met deze activiteiten mee wil doen. Die kan uh, kijken bij... Uh, ook Zandvoort, uh, noem pluspunt, noem het gebouw maar op. Ja. Uh, loop naar binnen en uh, vraag uh, wat het te doen is. En daar krijg je het allemaal te ja. horen. En er staat ook heel veel op bij ons op de website. En we hebben een Facebookpagina. Er staat van alles ja, op. Ja, er op zijn af. natuurlijk Welk mensen dat, die dat uh, niet zo uh, goed doen. Die kunnen gewoon lekker binnen. Die kunnen gewoon naar binnen. Kunnen we gewoon lekker, ja, lekker naar binnen komen. Uh, of even bellen. Dat kan allemaal. Ik zal, is het telefoonnummer? Is dat het uh, telefoonnummer 5740330? Is ja, dat jullie dat, dat is ons telefoonnummer. Nog één keer, 57. 40330. Bel dat als je informatie wilt. Prima. Albert, ontzettend bedankt. En we okay. zien we volgende jullie ook weer. bedankt. Dankjewel. Dank je wel. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.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 Rust in de tent. En we zijn ja. weer terug met het tweede onderwerp. Tegenover ons zit Marina Wassenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de lid van het 4 mei comité. En van de lokale raad van kerken. Ja, en en, en <laughs> nee. van de kunsttentoonstelling in de Agata-Kerk. Maar nu, het nu 4 mei comité. Ja. Uh, 4 mei belangrijke dag. Uh, we, we vieren en herdenken. Maar het begint met herdenken. Uh, is er een programma? Uh, is er iets speciaals? Deze keer. Wij hebben het normale programma, dus feitelijk niet speciaals. Maar het speciale is dat sommige mensen, hebben wij gemerkt... die kunnen na die kerkdienst, s'avonds, niet lopen naar het monument. Dat is gewoon te ver. Dan wil ik een oproep doen. Mensen die dus mee willen rijden, hoe dan ook... dat die zich melden, eigenlijk dinsdag al, 3 mei... bij Minke van der Meulen. En dat telefoonnummer dat heb ik opgeschreven, want als dat fout gaat, dan hebben we helemaal niks. Dus die moeten zich 3 mei melden, 57-18-002. Dus 57 18002. mevrouw van der Meulen. En het liefst op dinsdagmiddag. Dat is de 3e mei en de 4e is dan die woensdag. Maar dan hebben wij nog tijd om eventueel mensen, we hopen veel, in te delen. Ja. Aan de andere kant uh, heb je ook mensen al op de wachtlijst staan die graag vervoerd willen worden. Maar nee, die moeten zich natuurlijk ook melden. Ja, maar dat hebben we nog niet. Okay. Dus als dat zo zou zijn, dat mensen dit nu horen en zeggen oh maar ik wil, ook graag melden. Hetzelfde telefoon? Ja, hetzelfde telefoonnummer. Ik heb uh, uiteraard, of niet uiteraard, ik heb een auto. Stel je voor dat ik zeg van nou, ik wil wel wat mensen meenemen. Uh, dan moet ik natuurlijk wel ergens met mijn auto kunnen staan om die mensen op te pakken. En ik moet daarna die auto ergens kwijt kunnen. Hoe is dat geregeld? Ja, dat is altijd een probleem bij alle kerken. Ik denk dat je dan het beste um, Mariette Ricket kunt benaderen. Want dat is de koster. Ja. En die heeft alle sleutels van palen en weet ik wat. En dan kun je er dus wel doorheen. Want, Want dan, de, dan zou je via de poststraat <coughs> zeg maar aan de achterkant naar de ja. kerk moeten en dan daar ja. mensen oppakken en een draai maken. Ja. Want de muzikanten die komen ook via die kant. Ja. En die hebben een bus. Ja. Dus daar kan één persoon mee mee, <coughs> maar geen tien. Nee. En dan, en dan zeg maar bij het monument, hè, dat, daar is ja. natuurlijk ook... Ja, nou, daar, daar je altijd wel plaats. Ja, is daar, ja, ja, daar okay. kun je wel staan. Nou, dat is belangrijk om te weten, ja. denk ik, voor mensen die ja. zich vrijwillig willen ja. opgeven. Ja, dat, ja, dat, dat dus zou fijn zijn. Ja. We Zo. hebben het nog eens een keer geprobeerd en toen ging er één persoon mee. Nou, die kon in dat busje van die uh, damejouwtebent mee. Dus dat was verder niet, mo mo niet mogelijk om nog meer mensen te vragen. Maar ja, de mensen worden ook ouder. Ja. En het is natuurlijk misschien toch goed... om daar eens extra aandacht aan te besteden. En misschien zijn er mensen die in een rolstoel zitten... en die dus zeg maar meegenomen moeten worden door een ja. vrijwilliger... om dan lopend, hè, want er ja. gaat natuurlijk toch een stoet ja. die kant ja. Ja. op... Ja. en misschien ja. kun je iemand meenemen die in een rolstoel ja. zit. Ja. Nou, allemaal naar mevrouw van der Meulen. 57 0, 0. En die maakt de planning. En, en die euh... maakt de planning. Dat is een gewend. Van honderd jaar geleden. Mm -hmm. Nee hoor, dan komt het goed. Nou, we mogen wel een grapje maken van uh, mevrouw uh, ja. Minkie van der Meulen. We kennen ze goed. Uh, ze doet het inderdaad al heel lang. Ja. Uh, hoe groot is jullie comité? Ons comité is niet zo groot. We willen er best iemand bij hebben. En daar zijn we ook wel aan bezig. Maar dat valt ook niet mee. Mm -hmm. Gewoon, mensen willen zich niet binden. Nee, daar en hebben we dus meer met, verenigingen last van. Ja, dat is met heel veel dingen ja. zo. En we zijn nu wel bezig, iemand, een jonger iemand, en die zegt ik kan niet altijd erbij zijn, maar bepaalde keren kan ik wel. Nou, dat hebben we ook ja gezegd. Ja, ja. Ja, ja je moet ergens beginnen. J jullie willen ook een, een solide team blijven, want ja. het is toch wel belangrijk, en dat vinden ja. jullie ook, ja. dat de, de 4 mei vieringen doorgaan. Nou, zeker beslist, ja. ja. Nee, en er valt ook wel eens iemand af. Gewoon ook door leeftijd. Ja. En dat is dat. Ja. Ik heb het zo lang gedaan. Even genoeg. En dat begrijpen we ook wel. Maar het is ook wel leuk als iemand zich een keer meldt van doe mee. Dus als iemand uh, dat zou nee. willen, dan kan hij ook bij Minken van de Meulen zich melden. En, en, en zij kan dan ook voorzien. de specifieke uh, vertellen van hoeveel tijd ja. uh, daarvoor ja. nodig is enzovoort. Ja. Ja. Ja. Uh, je ja, en kan dat, daarop informeren. Dat is ja, anders. en dat valt naar verhouding wel mee. Want we vergaderen echt niet elke week. Helemaal niet. Ik denk dat het ongeveer twee keer in het jaar is. En dan hebben we zelf, dus de club zelf, die maakt dan afspraken. Mm -hmm. ja. En dat leg je dan meteen neer bij het grote comité. Nou ja, grote comité, tien mensen. Dus dan ben je al klaar bijna. Wie, wie is het grote comité? Nou, daar zit de dus politie in, bijvoorbeeld. Oh, okay. ja, ja. En, he, dus ja. uitgebreider. En het kleine comité, dat zijn een stuk of vijf, zes mensen. Ja, Jullie zijn eigenlijk het organiserend comité, en ja. het grote comité die je nodig hebt voor beveiliging, begeleiding, dat zijn politie enzovoort. Ja, nou, dat dus daar. Ja. Is ja. Ja. Die protocollen liggen eigenlijk al vast natuurlijk. Die hè, liggen er, die er al. En de, de vlagprotocollen zo, vlag vlagpro prot zo. die elke dag, elke jaar weer moeten, want ieder jaar, <h quartz Players> dan hangt die vlag om half om tussen om, om morgens al half stok, in plaats van zes uur s'avonds. Ja, soms dus het is het ook wel een beetje force majeure, want dan ga je de hele dag weg. Ja. En dan denk je, nou ja, hup, hè, dan Fruiten doen we dat maar. Maar, <laughs> maar ja. goed. Ja dus Ik denk dat het een beetje in, in, uh, in goeieheid gebeurt, want er zijn natuurlijk maar weinig mensen die, uh, die het officiële vlaggenprotocol kennen. En ja, dat is dan eenmaal zo, maar ja. beter dan zo als niet. Ja, ja. Maar het stond heel goed in de Zandvoortse korant, hoor. Dit jaar heel programma ja, nou ja. van 4 mei en zo. Ja. Dus als iedereen dat goed gelezen heeft, dan uh, moet dan het zeker... Dan weet iedereen doen. dat. Maar, maar, ja. Doen jullie eigenlijk ook uh, uh, uh, bij het Joods monument? Zit het ook bij jullie ja. in... Uh, 12 uur. Ja, 12 dus dat uur. Hoort dan. hoort ook bij jullie comité? Ja, ja. Beginnen we. Sommige mensen die gaan dan meteen naar het uh, gemeentehuis. En dan van daaruit lopen ze daar naartoe. Nou, ik ga gewoon meteen naar uh, het monument... En dan daarna... Bij de Metgenstraat? Ja, even voor de duidelijkheid. Ja. Bij de Metgenstraat. De ja. Meschastraat, dat... dat is het tegenoverbouwen Ja, aan de zijkant Ja, Aan de zijkant. En daar nou begint het om 12 uur. Ja. Met een kranslegging? Dan... Nou, dan komt eerst een praatje ja. en een gebed en. Wat je niet verstaat, meestal, maar verleden jaar deed ik dit Nederlands, toen konden we het wel verstaan. En dan daarna, als het alles klaar is en de bloemlegging klaar is en zo, dan um, mogen we een kopje koffie gaan drinken in het uh, Bouwspelles. En dan is er ook kosheren cake en uh, gewone okay, cake. Ik en dan worden netjes afgesloten, dus dan gaan we naar huis. En dan gaan we naar, uh, gaan we naar huis. Ja, maar s'avonds is om 7 uur in, in de, de Protestantse kerk. kerk. Ja. En daar hangt dan ook de vlag, halfstok, keurig elk jaar weer. En daar beginnen we echt om zeven uur met Strak. welkom. Ja. En nou ja, dan is er een samenzang. En er is een zang dit jaar van, de, van het mannenkoor. We zouden het ander koor krijgen... maar die zag het niet zitten. Die kon dat niet doen. Dus toen dacht ik, nou oké. Okay. ander koor dan, het, ja, mannenkoor. het is toch niet de minste ook die je nee, in de volgende plaats zo hebt gekregen? Is het. Ja, He? zo is het. Die mannen. Ja, dus de mannen doen dat. En dan hebben we uh, nog voorgedragen gedichten... van kinderen uit de oranje Nassau school En ik dacht nog een school. Zelfgemaakte gedichten... Dus dat is natuurlijk extra jaar ook. Extra leuk, ja. En ook uitgezocht dan ja, door ons, met z'n vieren. Zoveel nou, die wel, die niet. Maar het is ook heel frappant, sommige dingen. Dan proef je dat dat in die klas besproken is. En andere dat is maar vier regels. Maar dat is dan natuurlijk wel uit het kind zelf. Ja, het, eh, ik zie eh, een aantal scholen hebben een, een, een monument geadopteerd in, in de duin bijvoorbeeld. Het is toch wel aardig. En het is ook goed dat ze dat elk jaar besproken wordt in de klas. Dus als dat niet zou gebeuren zou je het over tien jaar kwijt zijn denk ik. Ja. Het schijnt toch nog steeds dat er heel veel jonge lui echt geen idee hebben. Ik heb laatst wat op, op internet gezien. Een filmpje en dan vragen ze dingen. Ja. En dan staan ze echt met hun oren te klapperen. Zo van, waar heb je het over? En dan denk ik, hoe kan dat nou? Hoe kan het? Dat is ooit een keer verteld aan die kinderen. Dat kan niet, toch? Zou dan niet alle scholen daarmee bezig zijn? Tervolkig zijn deze scholen die een monument geadopteerd hebben... zijn daarmee bezig. En wat Marine Was nou ook zegt... En wordt daar over gesproken in de klas? Ja, misschien in de grote stad minder dan, dan in, een, in, een, in een kleinere plaats of een ja. dorp. Ja, dat is misschien wel zo. Bij um. vroeger thuis werd er ook over gesproken. Maar dat lag toch wat anders. Ik ben twee maanden voor het kamp geboren. Ja. We hebben er drieënhalf jaar in gezeten. Dus dat leeft ja, dan mee. Het, dan heeft dat met je, met je, en met dat je ervaring. En dat jaar. En ik weet, mijn vader, die was huisarts. En 4 mei, twee minuten voor acht, hij stapte uit zijn auto. Ja. En dat ging in de houding staan. Ja. En dat blijf je toch bij. Ja. En dan hoef je dat niet zo te doen. Maar wel aandacht aan geven. Ja, en vandaar misschien uh, de actie om uh, twee minuten je telefoon uit te zetten. Uh, ja. Die nu opzet ja. wordt. Ja, ik vind het een super uh, denk, uh, mooi actie. Dan, ja, dan zit je in ieder geval een aantal jongelui weer even aan denken. Van waarom moet ik dat ja. niet ja. nou uitzetten? En dan ja. gaan ze op ja. zoek hoe dat ja. zit. Ja. Maar ja, uh, jongere mensen weten veel dingen niet. Ja. Op de straat vraag je wat is hemelvaart? Ja. Weet dus ook niet. Vrije dag. Ja, ja vrije ja. dag. Ja, precies. Dus, ja, dat is zo. Dat is, dat zo. is gewoon ja. zo. Nee, maar dat is gewoon zo. En vroeger werd het erin gestampt op school. En ja. Dan wist je ook waarom het was. Maar goed, uh, nou ja. 5 mei. Uh, alle vieringen en uh, bijeenkomsten zijn bekend. 12 uur bij de Metgestrouwde bij het Joost Monument. 4 mei was 4 het dan. Mei. 4 mei neem ik wel. Uh, 12 uur bij het monument. Om 7 uur in de protestantse kerk aan het kerkplein. Vandaar wordt de stille mars half uh, acht naar het uh, monument. Op de rotonde in Noord. En uh, ja, daar uh, wordt de kanseling gedaan Dan is dus het einde. Ja, en nogmaals, als iedereen... er mensen zijn die dus iemand willen meenemen met ja. een auto, bellen met Minke Molenaar. Van de Meulen. Pardon. Van de Meulen. Van de Meulen, ja. Meulen Minken, sorry. Ja. En dan, uh, dan wordt het door haar geregeld en uh, chauffeurs en mensen die mee willen rijden, meld je aan. Ja, nou fijn. Marien, dankjewel. Wasna, ontzettend bedankt voor je ja. komst en de uitleg. Graag gedaan. Dankjewel. je wel. Tot volgende keer. Nog. Ja, we zijn terug. En uh, bij ons is uh, na Marina van 4 mei zijn we naar uh, Roy van Buringen gaan we um, voor 5 mei. Goedemorgen ja. Roy. Goedemorgen. 5 mei, festival. Het andere was Viering en dit is een festival. Um, vertel, wat ja, gaat er allemaal gebeuren? Je moet toch het, uh, een evenement een naam geven. Het dus festival is misschien wel, klinkt misschien wel heel groot. Wat wij willen bereiken met het 5 mei festival is vooral een familiair... ...gebeuren ervan maken op het uh, Gashefsplein. En dit keer uh, met samenwerkingsdraafvlak van het uh, 5 mei vieringcomité. Uh, uh, heel erg leuk, we hebben een leuk gesprek gehad dit jaar. En uh, het was uh, heel goed om eventjes de pijlen op elkaar te richten... ...en te kijken wat we, wat we doen. Dus uh, dat was wel erg leuk. Ja, we beginnen op 5 mei met de uh, kofferbakmarkt om 10 uur. En uh, zoals wel bekend op het Gashefsplein... Uh, ...gewoon van 3 tot vier gewoon ouderwets gezellige kofferbakmarkt... Markt. Het wordt heel erg uh, druk, want uh, mijn telefoon staat rood. Ik zit echt bijna vol. Dat is mooi. Ja, en dit keer ook allemaal uit veel mensen uit Zandvoort. Omdat ik laat ben begonnen met de landelijke promotie. Omdat, uh, ja, het, het was gewoon heel druk. En, uh, en ik denk dat het eigenlijk alleen maar goed is geweest. Omdat natuurlijk uh, voor de rommelmarkt die afgelopen keer niet zo helemaal gelopen heb vanwege het weer. Tijdens de Koningsdag. Uh, zijn heel veel van die mensen nu ook bij uh, ons terecht gekomen. En... Uh, ja, daarvoor hebben we ook een uh, speciale aanbieding gemaakt. Als je zo'n kraam hebt gehuurd. En je kan het bewijzen dat wij dan een kleine korting geven. Nou. En dat je dan bij ons dan een... Uh een, ja, een plekje kan uh, huren. Helemaal ja, dus goed. Uh, ja, dat is wel leuk. En, en voor en de zijn... kinderen? Ja, voor de kinderen hebben we, um, we schat zoeken. Vanaf één uur. En dat zijn verschillende tijden. Ik denk dat het één keer per uur gaat plaatsvinden. Uh, dus dan uh, gaan we schat zoeken in het dorp. Dus uh, wel met een beetje begeleiding van de ouders erbij. Maar uh, dat kost twee euro. En dan gaan we de schat zoeken. Uh, waar die verstopt zit in het dorp. Normaal doe ik het dat op het strand. Maar uh, het leek me wel een keer leuk om uh, wat te doen in het dorp. Dan met schatzoeken. Dus dat is wel leuk. En uh, expres om één uur pas gedaan, omdat er natuurlijk ook uh, vossenjacht is uh, in het dorp. Dus dat bedoel ik, die draagvlak is nu best wel ja. beter op elkaar ingespeeld. Want vorig jaar was het zo dat wij uh, spelletjes deden en er was ook vossenjacht. En ja, toen beetje je elkaar. En toen plantste het natuurlijk en waaide het. En kwam het de dakpannen naar beneden van het museum. Ja, dat hebben we gezien. met de brand, met de brand weer, erbij. weer erbij. Ja, ja dus uh, dat hopen we jaar niet te doen. En ik heb de weersvoorspelling gezien. Volgens en, mij ziet het er goed ziet, uit. Ik, het ziet er er wel redelijk uit. Het gaat ja. wel goed komen. Dus ja, dan hebben begint we dat. Om één uur. Dus, en dan elk uur één keer. Dus maar ik waar denk waar dat het, het? Uh, Gastuarsplein ook. Okay. Alles is dus uh, ze kunnen zich daar melden? Ja. Dan kunnen ze melden bij het Wapen van Zandvoort voor de deur. En uh, daar staat de piraat om de kinderen op te vangen. En dat kost dan 2 euro. En dan zijn ze dan een uurtje onderweg in het dorp. Dus dat wordt heel erg leuk. Um, en dan om uh, rond 3, 4 uur hebben we live muziek bij het Wapen van Zandvoort. Uh, ook voor de deur. En uh, dat wordt uh, een duo BEM. Dat is een um, ja, jaren 80, 90 muziek uh, zingen ze. En dan een, een beetje girl power om het zo maar uh, te zeggen. Dus niet het haltestraatmuziek ik noem het maar eventjes. Maar het wordt echt een, een heel leuk uh, ja, muzieksoort. En uh, een leuke combinatie. Het zijn twee dames. Die, uh, die, die gaan uh, duetten zingen samen. Die gaan uh, apart zingen van elkaar. Dus dat is heel leuk. En dan uh, om, uh, om uh, vijf uur begint de barbecue. Waar nog kaarten te koop zijn bij het wapen. En, uh, en uh, dat wordt... Dat, uh, een, grote dat barbecue, een grote barbecue. Ja. 5 grote barbecue. Vijf mei festival. Mm -hmm. Ja, ook heel erg leuk. Het is uh, allerlei... We hebben allerlei leuke combinatie dingen bedacht om het een beetje familiair te houden. Die, dan... uh, die kofferbakmarkt, hè? je zegt ik heb nog plek, dus ze kunnen ja. jou bellen. Ja, ze kunnen vooral mailen, dat is wel belangrijk. Een e-mail is heel erg belangrijk, omdat, uh, dan kunnen we het beter bijhouden. Ja. Want als iedereen gaat bellen, als ik op straat loop, dan, dan werkt het niet. En dan heb je wel eens dat iemand uh, ertussendoor glipt. Dus het liefst wil ik dat iedereen mailt. Dat kan naar kofferbakmarkt.zandvoort.apenstaats.gmail.com en uh, stuur je gewoon een e-mailtje dat je er wil staan. En dan krijg je vanzelf een e-mailtje terug. Uh, of er op plekken is überhaupt. Hoeveel, hoeveel plaatsen heb je nog? Ik heb nu nog uh, zeven plaatsen. Nou, dus uh, hij of zij die nog wil komen, meld je aan bij uh, Roy. Ja. Dan uh, de muziek tot ja. hoe laat speelt u muziek? Tot uh, 7 uur. Tot 7 uur. Ja, dus, dan tijdens dan... de barbecue is er gewoon nog gezellige muziek. Ja, tijdens de barbecue is wel leuk gezellige muziek en dan gaan we na 7 nog heel veel door met de achtergrondmuziek omdat de barbecue natuurlijk niet om 7 uur is afgelopen, maar dan, dan gaat het langzaam uh, de avond in en dan, ja, nou, niet beginnen. Ik denk langzaam aftaaien. Zeven nou, uur is nee, toch vroeg? Nee, zeven uur is vroeg, maar we hebben wel gekozen om uh, niet uh, uh, later door te gaan. We vinden zeven uur een mooie tijd voor de, voor de muziek, ook voor de buurt. En daarom hebben we zeven uur gekozen en daarna gewoon op de achtergrond muziek. Ja. Een druk programma? Ja. Uh, ben jij nog verder actief uh, dit jaar? Want de, dit is geloof ik de tweede kofferbankmarkt. Uh, ja, eindje is afgelast natuurlijk vanwege de storm. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, tijdens het uh, pop-up weekend. Dan uh, zijn, is er weer een kofferbakmarkt op de zaterdag. En um, ja, dat gaat een hele grote worden. Er zijn dus 75 plekken. Zwaaluweestraat, Kleine en Krocht en het Gassersplein. Gaan we helemaal vullen met uh, kofferbakmarktauto's. Ja, heb je daar al uh, veel aanmeldingen voor? Of nog nog niet. Alleen uh, die markt gaat echt op aanrijden worden. Want als jij... Uh, en dan ook echt vol is vol. Omdat um, die markten, die grote markten... Mensen willen op het laatste moment beslissen. Ja. En uh, daarom hebben we ervoor gekozen gewoon aankomen rijden, bij de poort betalen... En je krijgt een plekje aangewezen. En dat, dus, uh, dus niemand kan zich opgeven? Uh, je kan je wel uh, opgeven. Alleen uh, dan, dat is dan alleen puur op het Gassersplein gericht. Dat is, uh, anders is het niet in te delen. Nee, dus uh, degene die mee willen doen. Die moeten daar gewoon aankomen rijden. Dat wordt nog bekend gemaakt? Uh, ja. ja, ja. Uh, in principe is het natuurlijk al bekend op het pop-up uh, website. Ja. Alleen uh, daar gaat uh, de, uh, nu ook echt de promotie voor beginnen. Want de marktmensen uh, die uh, komen het weekend. Of uh, donderdag gaat staan, want het is natuurlijk geen weekend, moet ik moet er even aan nee. wennen. Uh, donderdag gaan staan, uh, die krijgen natuurlijk ook allemaal een formulier mee van nou, wil je staan op deze markt? Uh, kom dan gewoon aanrijden en dan uh, krijg je een plekje aangewezen. De, wanneer is het pop-up weekend? Uh, dat ja. Uh, ja. Ja. Het, het is uh, 17, 18 en 19 uh, juni. Juni. Ja. Correct. Ja. Nou, Dus de mensen hebben daar nog even de tijd voor. En dan, Zeker, uh... maar we gaan er wel uh, hard uh, voor. Uh... Ja. Goed, Roy, samenvattend is het uh, uh, 5 Mei-festival op het Gasthuisplein. We beginnen ja. met een kofferbakmarkt. Daarna komen de twee dames gezellig muziek maken. En je kan ook blijven eten met de grote barbecue. Alleen daar moet je je ook even voor aanmelden ja, bij het wapen. Ja, gewoon bij het wapen aan de bar kan je een kaart kopen. En dan. Uh... Moet het helemaal goed komen, 12.50. Nou, helemaal goed. En Allemaal natuurlijk, schatzoeken, ja. e vanaf 1 uur. Bij het wapen ook. Uh, ja, voor de deur daar. Ja. Ja. Wij hopen op een uh, mooie dag en een fijn uh, 5 mei viering. Zoals gezegd, het is uh, herdenken en vieren. Ja. En uh, jij verzorgt de viering samen met het wapen. Ja. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. En we spreken elkaar. Dankjewel. Is goed, dankjewel. Stukje agenda nog, of, uh, want we hebben nog even tijd, denk ik. Hè? Ja, we hebben de tijd. Uh, even, nou, wat ik vanochtend al zag uh, toen ik uh, over ja. de boulevard liep, was uh, dat uh, de KNRM bezig was uh, om de boot uh, te plaatsen daar. Want is vandaag dus de KNRM. Reddingsbootdag bij Beach Club 10. En dat is om 10 uur begonnen en dat duurt tot vier uur vanmiddag. En daar kun je naartoe en dan kun je denk ik je aanmelden misschien nog om mee uh, het als water je, op te gaan. Of is dat niet als zo? Als je donateur wordt, yeah? dan mag je mee. Nou, dat vind ik dan een prachtige Dat kan, kan ter plekke. Ter plekke kun je donateur worden. Goed, uh, vandaag ook uh, de middelbare Meiden met Ballen. Een muzikaal cabaret in Theater de Krocht. Dat is vanavond om half negen. De entree is 15 euro. Uh, ook uh, vandaag en morgen is er uh, de historische zandvoort Trophy uh, van de Hark... op het Park Zandvoort. Oude auto's rijden daar rond. Zeer gewild. En uh, ja, daar kan je gewoon naartoe en uh, aan de kassa een kaartje kopen. Ja. Nou, morgen daar hebben we natuurlijk al over gehad met uh, Noortje Oliemuller... is de matineevoorstelling in het Zandvoorts Museum. Kleermaker Job. Dat is om drie uur... <coughs> Sorry. En om half drie uh, gaat uh, de deur open. En iedereen mag komen. De entree is uh, gratis. Helemaal gratis. En dan uh, wil ik nog even zeggen... Over maandag. Er is namelijk maandag uh, op het strand, bij uh, aan zee heet het strand. Uh, 12. Ja, aan heet die. Het strand en 12 is dat. Daar komen de coal miners. Dat is een Ierse band. En die is daar vanaf vijf uur. En dat kun je prachtig combineren met een lekkere maaltijd daar. Uh, ik denk dat het zeer de moeite waard is om naartoe te gaan. En met een beetje weer kan je heerlijk op het terras zitten dan. En dan kan je de zon uh, zien ondergaan. Ja. Met Ierse muziek erbij. Nou, hoe mooi weer je het hebben? Dan hebben wij het uh, gehad over 4 en 5 mei. Op uh, 4 mei de dodenherding. Diverse plechtigheden op diverse locaties. Die hebben we net met Marina Wassenaar besproken. 5 mei het is het bevrijdingsdag met onder andere de Vossenjacht. En die uh, is op het Kerkplein en die begint om 12 uur. Dan uh, hebben we het net met Roy over gehad. Op het gastensplein is voor alles te doen. Uh, ga lekker kijken en doe mee met dingetjes die er te doen zijn. Ja, we hebben, hebben we nu uh, uh, oh ja, de, de tentoonstelling nog even tot en met 8 mei. Dat is de overzichtstentoonstelling van het eerbetoon aan Frans Molenaar... in het Zandvoorts Museum. Dat is absoluut de moeite waard om nog even naartoe te gaan... voordat hij gaat sluiten. En dan is er ook uh, in pluspunt... De schilderijen expositie van Pablo Klink. Dat is in de Vlemingstraat 55. Waar uh, toen straks uh, Albert uh, over is uh, bezig Ja, dan weten we het, het adres ook. Vlemingstraat 55. 55, precies. Goed, we gaan nog een stukje muziek draaien. En dan uh, pikken we het na het nieuws en de boodschappen. Weer op. Tot straks. Tot straks. Hoi. Why don't you come to your senses? You've been out riding for so long. You're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you drive?